Wilt u alsjeblieft even luisteren? Door Zvigniew Herbert. Vertaling Marie Gerard Meijer. Nee, dank u, meneer de redacteur. Ik rook niet. U wilde weten of de bedrijfsraad zich met mijn zaak heeft beziggehouden. Ik zou het u echt niet kunnen zeggen. Maar mag ik u nu vertellen hoe alles begonnen is? Oh ja, ik weet wel dat u niet zo plaatsruimte hebt dat u maar honderd regels over mij kunt schrijven Honderd regels Dat is twee regels voor elk jaar van mijn leven Ach, wat mij betreft hoeft u helemaal niet over mij te schrijven Als u alleen maar even naar mij wil luisteren Er is tot nu toe niemand geweest die naar mij luisteren wilde Begrijpt u wel Mag ik u dan nu vertellen hoe alles begonnen is? Ik zal het kort maken... ...mij uitsluitend bij de feiten houden. Het begon in januari met de dood van mijn vrouw. Voor u natuurlijk niet interessant... ...maar voor mij was dat het begin. Ik wil u niet vervelen met u te vertellen wat ik voelde. Ik zal mij uitsluitend tot de feiten bepalen. Toen ik thuis kwam van de begrafenis... Ging de telefoon. Ik dacht een vriend of een kennis die zijn deelneming wil betuigen. Maar het was een vreemde stem. Wel een menselijke stem. En die zei. Goeiedag. U bent toch de man die een vanmorgen begraven is, nietwaar? Daarom bel ik u op. Ik wilde u vragen of er soms schoenen zijn of jurken. Ook ondergoed en de mantel. Misschien wel een bondjas. Dan kom ik even langs om het op te halen. De overledene kan het dan toch niet meer dragen en wat moet u er nog mee doen? Tja, wat wilt u? Zo gaat het nou eenmaal in het leven. We staan er midden in en opeens... Ik liet de horen zakken. Ik had niet eens de kracht om hem op de haak te leggen. De stem er maar door. Uit de vechten Uit een afgrond. U kijkt op uw horloge, meneer de redacteur. Ik begrijp dat ik zal verder mijn mond houden over mijn vrouw. Dat kan u ook niet interesseren, u bent gebonden aan uw werk en aan het leven. In de dood stelt u geen belang. Maar ik voelde mij diep ellendig toen ik weer aan het werk moest. Ik had het verlof dat ik nog te goed had opgenomen, ziet u. Zeventien dagen vanwege de begrafenis en om wat tot mijzelf te komen... ...zodat ik mij enigszins normaal zou gedragen als ik weer naar kantoor ging. Op de zaak liep ik regelrecht naar mijn kamer. De collega's drukten mij de hand. Eén mompelde zelfs dat hij met me kon meevoelen en mijn situatie begreep. Maar ik wilde nergens over spreken. Ik wilde meteen flink aan de slag. Om ze de kans niet te geven mij aan te staren op de manier waarop je naar iemand kijkt die op straat ligt. Overreden door een tram of door een auto. Ik vroeg dus wie de sleutels van mijn bureau had. Want toen de eerste hulpdienst mij belde om me te zeggen dat mijn vrouw op straat in elkaar was gezakt, heb ik alles laten liggen zoals het lag en ik ben halsen voor kop naar de hulppost gerend. Mijn uh, vrouw lag toen al op de brancard om naar het ziekenhuis vervoerd te worden. Ik vroeg dus wie van mijn collega's mijn sleutels opgeborgen had. Ze keken me nogal stom aan en één zei dat de directeur mij spreken wilde. Ik ging meteen naar hem toe. Maar hij zat midden in een conferentie. En ik kwam niet terug naar de andere en bleef dus wachten op de secretarie. Duurde een hele tijd, maar tenslotte ontving hij me toch. Gaat u zitten, waarde collega. Uit naam van de directie van ons bedrijf moet ik u onze welgemeende deelneming betuigen. Het moet een slag voor u geweest zijn. Een heel zware slag zelfs. Maar denkt u niet dat u alleen staat in uw moeilijkheden? U hebt iemand verloren die u heel naast stond. Het allernaast zelfs. Maar ik herhaal, denkt u vooral niet dat u nu alleen staat? Het bedrijf waarin u vijftien jaar lang voortreffelijk hebt gewerkt... wil en kan de plaats indemen voor het familielid dat u verloren hebt. U bent een waardevol lid van ons collectief. U kunt trots zijn op uw werk... En uw werk is trots op u. Er zijn in het leven nog eenmaal moeilijke ogenblikken. Heel moeilijke zelfs. Maar het bewustzijn een nuttig lid van de samenleving te zijn... heeft al menigheen over zijn moeilijkheden heen geholpen. Het zal u er ook overheen helpen. U wilt natuurlijk de naam van die directeur weten, meneer de redacteur. U zit immers al klaar met uw potlood. Maar is die belangrijk... En wat voor nut heeft het als ik die naam noem. Ik wil niemand aanklagen, niemand persoonlijk. De directeur praatte nog heel lang. Het was alsof hij zijn verhaal uit het hoofd had geleerd, want hij keek me geen moment aan. Hij stijde voortdurend naar de muur. Tegenover zijn bureau waarop een lange rode strook met papieren letters een lange spreuk was geplakt. Zo lang dat ik haar nooit heb kunnen onthouden. Ze begon met de socialistische humaniteit en ze eindigden met de woorden de productiviteit van de arbeid. De directeur praten en praten maar. Ons bedrijf zit in moeilijkheden, weet u. Aan de ene kant willen we uitbreiden, aan de andere kant hebben we personeelstekort. Zo heeft bijvoorbeeld onze magazijnmeester op gezegd wat u overigens al bekend zal zijn. We hebben nog geen vervanger voor hem kunnen vinden. Van voorstel voorstellen u hem voor korte tijd te vervangen, uiteraard voor korte tijd. Laten we zeggen voor een maand of drie vier. Ik verlang u toe, zeg ik niet onmiddellijk. Denk u er eerst eens rustig over na. Ik hoef er niet over na te denken. Nee, als het om het belang van de zaak gaat, dan wil ik u graag van dienst zijn. Maar natuurlijk wel, voor korte tijd. Ik eh, zou na een paar maanden graag weer teruggaan naar de boekhouding. Natuurlijk krijgt u al, pas terug. Ik ben u bijzonder herkendelijk voor uw tegemoetkomendheid. Voor uw instelling ten aanzien van ons bedrijf. Toen u dat zei, keek u me eindelijk aan. Ik ging terug naar mijn kamer. De sleutels van mijn bureau bleven onvindbaar. Misschien wordt u een beetje ongeduldig, meneer de redacteur, omdat ik u die details vertel, maar u zult merken hoe belangrijk die waren. U hoeft intussen niet bang te zijn dat ik uitweid. Ik maak het zo kort mogelijk. Nog diezelfde dag nam ik het werk van de magazijnmeester over. Voor korte tijd was afgesproken. Op het magazijn was het een ongelooflijke waarboel. Op mijn verzoek om een inventarisatie werd niet gereageerd. Maar feitelijk was ik toch niet ontevreden. Nieuwe mensen, nieuwe gezichten... en zelfs nieuwe problemen. Nee, dank u. meneer de redacteur, ik rok niet. Thuis voelde ik mij intussen ellendig. Telkens weer ben ik getroffen door dingen die mij aan haar herinnerden. Aan mijn vrouw, bedoel ik natuurlijk... Haar pantoffeltjes bijvoorbeeld. Ja, het ergste waren haar pantoffeltjes. U kunt zich niet indenken wat er allemaal in zulke nietige dingetjes vastzit. Oh nee, ik ben heel rustig. Ik kan mij beheersen, maar u zich niet bezorgd. Toen ik de aanzegging kreeg dat ik mijn huis uit moest omdat het te groot was voor mij alleen, tekende ik protest aan. Ik wilde de woning waar ik zoveel jaren gelukkig met mijn vrouw had geleefd niet opgeven. Ik schreef verzoekschriften, protestbrieven. Het was allemaal vergeefs. Ik moest verhuizen. En weet u wie mij dat gelapt heeft, meneer de redacteur? Mijn vriend en buurman. Hij was natuurlijk bij de begrafenis van mijn vrouw geweest en dat er zelf erg beproefd uitgezien. Hij hielp mij met verhuizen. Nog altijd vol medeleven en belangstelling. Arme vriend, wat moet je nou beginnen? Zo alleen, zei hij nog. Hij was ook wedunaai, maar toen net voor de tweede keer getrouwd En hij had een grotere woning nodig. Mijn woning dus. Ik begon een nieuw leven in een ander huis. En ik ging me al door ongelukken gevoelen. Een paar jaar geleden hebt u eens een serie artikelen gepubliceerd met de redacteur onder de titel Bestolen Jeugd. Hm. Ik denk niet dat ze veel hebben uitgerecht, neemt u me niet kwalijk dat ik dat zeg, maar goed geschreven waren ze wel en ik persoonlijk kwam er echt van de indruk. Het ging over ouderloze kinderen die in tehuizen opgroeien en u wees al terecht op dat de staat nooit de plaats van de familie kan innemen. En daarom riep u de mensen op een kind uit zo'n tehuis wat warmte te geven. ...in de eigen familiekring. Het was gewoon wel wat laat... ...heb ik aan die oproep gehoor gegeven. Ja. Ik schreef een brief naar een van die tehuizen ...en kreeg een beleefde uitnodiging om te komen praten. En ik ben toen op de trein gestapt... ...want het tehuis lag wel honderd kilometer hier vandaan. Ja, wat ik u nu vertel moet u toch interesseren, meneer de redacteur... ...want door uw artikelen ben ik ertoe gekomen... Het huis was prachtig gelegen. Er waren bossen, meertjes en weiden Van het station moest ik met de bus verder Ik luisterde naar de gesprekken Van mijn medepassagiers Enkele hadden het over dat huis Een school voor boeven noemden ze het Dat had een slechte naam De jongens zouden stelen en zuipen En de meisjes zouden met iedereen op stap gaan Maar ik heb toch niet meteen recht van gemaakt toen had ik nog wel energie, meneer de redacteur. Toen geloofde ik nog dat ik iets goeds kon doen. De beheerder ontving mij. Jazeker. Ik herinner me uw brief heel goed. Gaat u zitten. Veel tijd heb ik niet, dus laten we meteen ter zake komen. Ik ben wel een beetje verbaasd dat uw vrouw niet meegekomen is. Meestal hebben de vrouwen een dergelijke aangelegenheid het laatste woord. Mijn vrouw is overleden. Oh, dat is niet zo best. En alleen staande geven we geen kinderen. We hebben daar geen enkele garantie wat het huiselijk milieu betreft. Begrijpt u wel? En we hebben daarmee al heel slechte ondervindingen opgedaan. Wat is uw beroep? Ik ben boekhouder, maar nu werk ik als uh, magazijnmeester. Ja, wat bent u nou? Boekhouder of magazijnmeester? Nou, mijn directie verzocht mij om enkele maanden... Ja, we stellen geen belang in uw verhouding tot uw directie. Ons interesseert alleen uw huidige beroep. Nou, laten we dan maar zeggen magazijnmeester om verwarring te voorkomen. Hebt u kinderen? Ik had een dochter, maar die is overleden. Waaraan? Zij is in het begin van de oorlog geboren en toen ik uit gevangenschap terugkwam was zij er niet meer. Mm -hmm. Dat wil dus zeggen dat u geen enkele pedagogische ondervinding hebt. Ik wil open kerk met u spelen en ik weet dat het graf klinkt wat ik nu ga zeggen. Maar onze pupillen zijn heel erg moeilijk. Je moet hart voor ze hebben, maar aan de andere kant een ijzeren discipline handhaven. Meer op hun besef werken dan op hun gevoel. Ze geen momenten het oog verliezen, maar ze toch de indruk geven van een onbeperkte vrijheid. Aangezien bij 90% van de kinderen het onderscheidingsvermogen tussen goed en kwaad uiterst gering is... ...moet men het hoofdaccent op het ontwikkelen van gewoonten leggen. Zindelijkheid is een gewoonte. Verantwoording dragen. Discipline. Om dit te bereiken zijn straffen onbeerlijk en zelfs progressieve. Ze moeten wel met redenen omkleed worden, maar dan ook onverbiddelijk uitgevoerd. Het intellectuele profiel is bij 90% onontwikkeld... Daarom moeten de onbewuste uitingen van het geweten worden gestimuleerd. Het woord onbewust gebruik ik hier met opzet. Nooit werken volgens schema's. Hebt u Pavlov gelezen? Hij praatte maar door. Ik heb er niet veel van begrepen. Hij zelf waarschijnlijk ook niet. En u, meneer de redacteur, zal ik er maar niet eens naar vragen. Uiteindelijk besloot hij toch mij een jongen mee te geven. ...op proef. Ik speelde al tijdelijk voor magazijnmeester... ...nu moest ik dus ook tijdelijk een vader overvullen. Nou ja. En toen er gebeurde er iets... ...dat mijn zin nooit had mogen gebeuren. De beheerder liep me even alleen... ...en kwam kort erop terug met een stuk of twaalf jongens. En ze moesten zich opstellen langs de muur. En of ik er maar eentje wilde uitzoeken... Ik dacht dat ik van schaamte door de grond ging. Die jongens keken mijn veeandig aan. Of misschien keken ze me wel helemaal niet aan. Op dat moment begreep ik wat voor een gemeen individu de mens eigenlijk is. In plaats van meteen een eind aan die onterende scène te maken... begon ik wel bewust te kiezen. De ene beviel me niet omdat hij rood haar had. De ander was te dik. En de derde had een blauw oog. Ik ben niet sentimenteel meneer de redacteur. Ik ben in de oorlog geweest. Ik heb het geweld en ik heb de dood gezien. Maar voor het domme nog een toe, bij kinderen zou je toch geen onderscheid mogen maken. Kinderen zijn toch allemaal gelijk. Neemt u me niet kwalijk als ik wat te luid praat ik. Laat mij te veel gaan. Ik heb inderdaad gekozen. Hij heette Pjotter. Hij zou zaterdags komen. Een zondagavond zou ik hem weer terugbrengen. Tweemaal per maand. Op proef. Het was een merkwaardige jongen. In het begin dacht ik dat hij niet kon praten. Hij zei geen stom woord. Keek alleen maar. Wantrouwend. Alder op zijn hoede. En toen ik op een keer onverwacht mijn hand optilde. Deinsde hij achteruit en hield zijn armen voor zijn gezicht. Alsof ik hem ooit had willen slaan. Maar hij wende gauw. Ik zal u vertellen hoe ik dat merkte, meneer de redacteur. We maakten samen lang wandelingen. Ik vertelde hem verhalen die ik mij nog uit mijn jeugd herinnerde. Ik weet niet of hij mij het meest nodig had of ik hem. Nou kijk, en als we dan de straat overstaken... dan merkte ik dat hij het prettig vond als ik zijn hand vasthield. Zijn kleine hand trilde dan in de mijne hij was heel warm. Hij begon vertrouwelijk te worden. Ik kocht een boek voor hem vol avonturen. En zondags, voor ik hem terugbracht naar het huis... las ik hem eruit voor. Nou moeten we opstappen, Piotr. Morgen moet je weer naar school. Toen merkte ik dat hij het boek onder zijn hoofdkussen stopte. Waarom doe je dat, Piotr? Dat boek is toch van jou? Neem het rustig mee. Lees erin als je tijd hebt... En dan vertel je me over veertien dagen, als je terugkomt, wat je gelezen hebt. Nee, oh. Waarom niet, jongen? Oh. Ik heb liever dat mijn spullen hier blijven. Net zo je wilt. Maar, vertel eens, Piotter, waarom bewaar je eigenlijk alle papiertjes van zuurtjes en chocolaatjes? Dat zijn bewijsstukken, oh. Bewijsstukken? Hoe bedoel je? Nou, anders geloven de jongens nooit dat ik... Ik zoveel van u krijg. Je wilt ze er dus een beetje jaloers maken. Ja. Nou, nu opschieten, anders missen we de trein. Oh, ja, hè? Uh, ik heb een dagboek. Dat is fijn. Alle grote mannen hadden een dagboek. Napoleon. podium. Uh, uh, dat zou ik ook graag hier laten. In het huis is het niet veilig. U hoort het, meneer de redacteur. Hij zei hier. Niet thuis. Hij wist helemaal niet wat een thuis was. Maar ik vond het fijn om te leren. Op mijn verjaardag maakte hij een tekening voor me... een spookachtige wolkenkrabber met honderd ramen, schots en scheven door elkaar. Maar erboven een grote zon. Het huis van Pjotter en de oom, schreef hij eronder. Nou, die wolkenkrabber van ons is in elkaar gestort... In de herfst begon het. Ik begrijp er nog steeds niks van. Mag men een mens zo gemeen behandelen... een volkomen onschuldig mens? Uh, u wilt feiten horen, ik weet het. Nou, hier zijn ze dan. Een jaar lang was ik nu al magazijnmeester... en geleidelijk had zich het gerucht verspreid dat ik om disciplinaire redenen overgeplaatst was... vanwege ongeregeldheden die ik als boekhouder begaan zou hebben... Stel u voor, terwijl ik alleen maar het bedrijf had willen helpen. Mijn collega's begonnen me te ontwijken. Achter mijn rug vertelden ze de gekste verhalen. Ik zou kwitanties hebben vervalst en meer onfrisse dingen op me geweten hebben. Ik was niks meer dan een gewone dief. Toen ik merkte wat voor een fluistercampagne er aan de gang was, ging ik naar de directie en ik verlangde dat ze op de eerstvolgende vergadering van de bedrijfsraad duidelijk zou verklaren hoe de vork dan precies in de stil zat en de lasterhuis tot orde zou roepen. De directeur had mij toch helemaal zelf die baan van magazijnmeester opgedrongen. Ik heb er beslist dus niet om gevraagd. Jaarlang had ik me uitgesloten, me kapot gewerkt. Ik beklaagde me daar niet over. Ze hadden mijn hulp nodig gehad en die had ik ze gegeven. Maar me laten uitmaken voor een dief, dat was toch altijd gek. De directie reageerde niet. En toen wende ik me tot de bedrijfsraad en die stelde een commissie in om mijn geval te onderzoeken. Weet je wat dat voor mij betekende? In door de bedrijfsraad ingestelde commissie van onderzoek. Dat is net zo erg als wanneer je voor de rechtbank moet verschijnen. Wat? Zei de collega's. Wordt er een commissie bijeengeroepen, Dan nou, heeft hij zeker wat op zijn kerfstok. Maar om de een of andere onverklaarbare reden... is die commissie nooit bij elkaar gekomen. En toen ben ik brieven gaan schrijven. Alder langere brieven met verklaringen aan iedereen... die me maar zou kunnen helpen omdat ik toch helemaal alleen stond. En er niemand was die mij verdedigde. Ja, misschien waren mijn brieven wel een beetje verward. Mijn zaak zat ook zo raar in elkaar. Misschien had ik me niet aan al die mensen moeten vastklampen. Want wat had bij nader inzien de minister met mijn geval te maken? Maar ik heb iedereen geschreven. Behalve al onze livreien. Daar. Uh... Ben ik niet aan toegekomen. U zult zich toch wel herinneren dat ik toen ook nog bij u geweest ben, meneer de redacteur. U zei dat ik kalm moest blijven, dat alles wel opgehelderd zou worden, maar dat u zich er niet mee kon bemoeien, omdat u zich nog geen eigen mening over de zaak had kunnen vormen. Ik zal u vertellen op welke manier het opgehelderd werd. Die zaterdag, het was intussen al winter, kwam Piotr niet opdagen. Dus ging ik naar het huis. Ik dacht dat hij ziek was, want er heerste een griepepidemie. Ik vervoegde me bij de beheerder, die zich ook nog psycholoog noemde. En die lepert vertelde mij dat Piotr niet meer naar mij toe wilde. Ik kon mijn woede haast niet bedwingen en ik verlangde de jongen zelf te spreken. Ze lieten me een hele tijd wachten. En tenslotte brachten twee opvoedkundigen de jongen in de kamer van de beheerder... De kerel zei dat ik een slechte invloed op het kind had. Piotr stond tegen de muur geleund. Hij was vuurrood en hij zei geen woord. Ik probeerde met hem te praten, maar hij keek mij niet één keer aan. Het was een nachtmerrie. De jongen werd weer weggebracht. En toen zei de beheerder dat ik toch zelf al zou begrijpen dat men een minderjarige niet toe kon vertrouwen aan iemand die in een proces gewikkeld was. Nou vraag ik u, mag je een medemens zo behandelen? Iedereen kende mij toch als een rustige werkzame man. In mijn papier stond zelfs een zeer actief lid van de gemeenschap. Ik werkte mee in het blokcomité, in de commissie van werknemers. Ik offerde mij vrije avond op om de zalen in te richten als er een bedrijfsfeestje was. Dat wist toch iedereen? Waarom? Hebben ze mij dan zo verdacht gemaakt. En mij ook nog die jongen afgenomen. Waar ik mij aan geëcht had. Nee, dan kun ik er ook niet, dat weet u toch. Ik ging weer naar huis. Ik voelde mij als iemand die op het punt staat te verdrinken. Ik wist dat ze bezig waren mijn ontslag te Dus zette ik alles op alles. Er was net een bedrijfsvergadering aan de gang. En natuurlijk hadden ze me niet uitgenodigd, want ik werd behandeld als een paar jaar. Maar ik ging toch. Na de hand zei ze dat ik was binnengedrongen. Ik begon te praten. Natuurlijk, ik weet wel dat ik had moeten wachten tot het punt de algemene zaken aan de orde kwam. En dan mijn problemen rustig het had moeten zetten. Maar ik kon het niet meer beheersen. Toen ben ik gaan schrijven. Later kwamen er twee mannen in witte jassen... ...grepen me bij mijn armen en brachten me naar een wagen van de geneeskundige dienst. Het is gelogen dat ik mij verzet heb. Dat is gelogen. Het is gelogen dat ik heb geschopt en gebeten... ...en dat ik heb geroepen, ik breng jullie allemaal om zeep. Dat is een pet in een teleugen. Ik ben rustig meegegaan als een lam naar de slachtbank. Want ik was tot niet meer in staat. Ik was een wrak. Bij de eerste hulpdienst kreeg ik een spuitje En toen ik weer wakker werd, lag ik in een ziekenhuisbed. Ik vroeg waar ik was. In een zenuwinrichting, zei ze. U kunt ze niet voorstellen, meneer de redacteur, wat het betekent om in zo'n inrichting te zijn. Het is erger dan de dood. Het is veel erger. Ze nemen je je verleden af. Je naam, je zelfrespect. Je bent in de ogen van iedereen een krankzinnige. En wat je ook doet, het wordt altijd uitgelegd als een teken van je ziekte. Ben je rustig, dan ben je depressief. Praat je een beetje hard omdat ze je ijskoude thee bij het ontbijt voorzetten. Dan heb je aanvallen van raals en en Dan dreigen ze met een elektroshock. Maar het allerergste was wel dat ze nu alles over mij konden vertellen wat ze wilden. Ik zou mijn vrouw van kant gemaakt hebben. ...geestelijk gekweld hebben... ...geld hebben gestolen... ...en zelfs met plannen voor een staatsscheep hebben rondgelopen. Dat konden ze allemaal van mij zeggen... ...en ik kreeg de kans niet mij te verdedigen... ...want ik zat immers in een gekke huis. Zegt u nou zelf... ...meneer, de redacteur... ...toen ik nog in het normale leven stond... ...had ik toen wel de kans mijzelf te beschermen... ...tegen laster en onrechtvaardigheden. O oh nee... ...even min... En ik geloof dat niemand dat heeft. waar ook ter wereld. Toen begon het onderzoek. Idiote tests. Tekeningen die eruit zagen als verpletterde insecten. Combinatiespel met gekleurde blokken net als op de bewaarschool. De simpelste rekensommetjes. En dat voor een gediplomeerde boekhouwer. Het was... verschrikkelijk. Een methodische degradatie. Na hun goeddunken was ik de ene dag achttien en de andere vier jaar oud. De kliniek waar ze me ingestopt hadden, was een moderne inrichting. Wij hadden onze psychoanalist, een lange magere sla dood die uit zijn mond rook en misschien wel daarom altijd op een doordringende fluistertoon sprak. Hij had ook een paar tics. Hij tutoieerde alle patiënten en liet zich in een ogenblik met rust. Later hoorde ik dat hij met zijn proefschrift voor privaat bezig was. En hoe gaat het met je beste kerel? Niet bang zijn. Kom eens dichterbij. Dokter doet je niks. Dokter wil je alleen maar helpen. Wij gaan samen een beetje praten als oude kennissen. Zomaar wat kletsen. Niemand kan ons horen. Vertelde dokterus, mijn brave jongen. Van wie hield jij meer als kind? Van je moeder of van je vader? Ik hield beide beiden evenveel. Maar op wie was je nou echt gek? Op mijn vader. Dus niet op je moeder? Soms ook op mijn moeder. Nou, zie je wel? Probeer je eens te herinneren, mijn jongen. Had jij soms geen zin om je vader te vermoorden? Nee, daar had ik hoegenaamd geen zin in. Wou je dan ook niet dat je vader dood was en dat je je moeder fijn voor jou alleen had? Ik had mijn moeder voor mij alleen. Mijn vader stierf toen ik zeven jaar was. Oh, ja. nou, doet er niet toe. Geef niet. Intussen heb jij vast wel eens gedroomd... dat je vader verdween als sneeuw voor de zon... en niet meer tussen jou en je moeder in stond. Zoiets heb ik niet gedroomd. Ik droom trouwens nooit. Dokter. Oh, jawel. Jawel. Denk maar eens goed na. Jij moet vertrouwen in me hebben. Dokter, helpt u mij alsjeblieft... Ik wil later graag met u praten over mijn ouders en over mijn hele familie... maar nu... ik ben schandalig onrechtvaardig behandeld... op een manier waar geen woorden voor zijn. Ik ben niet aangeklaagd en niet schuldig bevonden. Ik moet lijden zonder te weten waarom. U kunt er toch voor zorgen dat ik hier uitkom. Dan kan ik me tenminste verdedigen tegen al die gemene verdachtmakingen. Je bent erg verstokt, mijn waarde. Maar we hebben tijd. Zeeën van tijd? Ja. We hadden tijd... Heel, veel tijd Maar u hebt natuurlijk nog maar weinig tijd Meneer de redacteur Mag u zich niet bezorgd Ik ben bijna aan het eind van mijn verhaal Wij hadden dus Alle tijd Wat ik ermee gedaan heb Toch een geslikt Diagnose Manisch depressieve psychose Ik was bang Ik was permanent bang Angst kan je hele leven vervullen, meneer de redacteur. En het zijn heus niet alleen de gestoorden die dat gevoel kennen. De angst voor het onbekende. Dag en nacht, elke seconde, elke seconde, zonder onderbreking. Ik had veel lotgenoten. Die leden allemaal onder de angst. We hadden er een op onze kamer die ononderbroken mompelde. Ze komen, ze kunnen elk ogenblik komen... Nou komen ze eraan en dan kroop je onder zijn bed. Het kost ons altijd de grootste moeite om de onder vandaan te krijgen. Iedereen noemde hem Mazelkiewicz, waarom weet ik niet. Een heel ander type was de professor, groot, grijs, beheerst. Hij had een enorm talent om zich anders voor te doen dan hij was. Zijn eigen vrouw had hem zogenaamd in de kliniek laten opnemen zonder reden en zonder medische noodzaak. De professor kocht onze medicijnen op. Liefste slaapmiddelen. Om de paar weken probeerde hij zich ermee van kant te maken. Jammer voor hem werd hij aldoor weer gered. We hadden ook een echte boer. De vrek noemden we hem. Niet boosaardig. Eerder toegefelijk. Meestal zat hij in zijn onderbroek op de rand van zijn bed. Dat was tegen de voorschriften. En dan voerde hij eindeloze debatten met de een of andere instantie. Hij begon altijd met de woorden. Mijn land hoort tot de kwaliteitsklasse vijf en niet zes. Dan volgden lange opzommingen over de inventaris van zijn boerderij... en bittere klachten over de dorpsburgemeester die een dief en een schaf uitnoemde. Omdat de wrekke massa vaktermen gebruikte begreep ik er meestal geen woord van. Ik ben nou eenmaal een stadsmens die geen haven van Gerst kan onderscheiden. En dan was er nog één die de jankpot genoemd werd... Hij huilde dag en nacht, meneer de redacteur. En ik heb nooit geweten dat een mens zoveel water kan produceren. Toch bleef ik in deze omgeving precies zoals ik altijd geweest was. Eerlijk, bescheiden, onbelangrijk. Ik kreeg niet eens een bijnaam zoals de ander. Na een maand ging het wat beter met me. Niet lichamelijk of geestelijk, ik was nog altijd bang... Ja, dat was zo erg omdat ik zelf niet wist waarvoor ik bang was. Voor iets onbekends en tegelijk voor de angst zelf. Ik wou die angst vernietigen, maar dat betekende feitelijk dat ik mijzelf vernietigen wou. Ik was dus doodsbang. Stel je voor, ik die als soldaat gedecoreerd was voor bewezen moed. Nou ja, dat was alweer dertig jaar geleden. Natuurlijk was het leven in de inrichting niet altijd zo betrekkelijk gemoedelijk als ik het tot nu toe beschreef. Er waren ook verschrikkelijke momenten. Zo verschrikkelijk. Dat ik er niet meer over spreken wil. Maar als ik nu terugkijk, was die tijd in de kliniek voor mij toch beter dan de tijd toen ik nog als gewoon burger in de maatschappij leefde. Ik zeg dat heel eerlijk. Al wordt dat misschien verkeerd opgevat. Kijk. Meneer de redacteur, het zat zo. Ik was verlost van een plicht, van de strijd om het bestaan en voor de waarheid. Precies op het ogenblik dat ik mijn geestelijke evenwicht tussen die wereld van de gestoorde en mijzelf had teruggevonden, werd ik ontslagen. Van ik nooit vergeten hoe ik afscheid nam van Mazowiec, de professor, de vrek. ...en de jankpot. Dat waren echte vrienden van mij geworden. Ze waren niet eens jaloers op mijn ontslag. Ik verwisselde van baan, dat wil zeggen... ...ze hadden ervoor gezorgd dat ik ergens anders werk kreeg. Dat was heel goed... ...want in mijn nieuwe baan wist niemand dat ik in een inrichting had gezeten. Het werk dat ik nu doe wordt slechter betaald. Het is stomzinnig en het brengt geen enkele verantwoordelijkheid met zich mee. Nee, dank u, meneer de redacteur. Ik rook nog steeds niet. Dat had ik u, meen ik, al gezegd. Maar ga gewust uw gang. Steekt u maar de ene sigaret naar de andere op. Ieder mens heeft zo zijn eigen vergift dat vreed, u de nicotine. En ik wil wat anders. Ik kan niet leven met alleen mijn werk. Voor de oorlog op school was ik al bij de padvinderij. Nee, nee, ik zal daar niet over doorgaan ik wil er niet te lang op houden. Ik heb altijd te veel hooi op mijn vork genomen. Altijd bereid om iedereen te helpen, zei ze van me. Mijn vrouw heeft zich daar vaak over beklaagd. Wanneer denk jij ook eens aan mij? zei ze dan. Nu denk ik aan een heleboel mensen. Ik heb u maar over een klein deel van mijn leven verteld. Iets over mijn vrouw, iets over Piotr, iets over mijn lotgenoten en de inrichting. Dat worden, laten we zeggen, 25 regels. Een halve regel voor elk jaar. Ik kan dus niet leven zonder iets buiten mijn werk. En ik heb er dan ook over nagedacht wat ik met mijn vrije tijd zou kunnen gaan doen. En tenslotte kwam ik op het idee. Om postzegels te gaan verzamelen. Ik heb me op sportmotieven gespecialiseerd. O, oh, daar moet u niet om lachen. De filatelie is echt iets serieus, iets moois. Tja, ik heb veel van uw tijd in beslag genomen. Ik weet eigenlijk niet of u over mensen zoals ik wilt schrijven. Ja, daar zit immers niks sensationeels, niks wereldschokkends in geeft u eigenlijk maar niks dat is misschien beter ik ben u alleen al dankbaar voor uw geduld u bent erg geduldig geweest u had per slot van rekening kunnen zeggen ik heb geen tijd of ik heb een belangrijke conferentie of ik moet nu heus weg maar u bent gebleven misschien hebt u niet al doorgeluisterd, maar u bent gebleven en voor iemand als ik betekent dat heel veel. U was erg geduldig, meneer de redacteur. Wilt u alstublieft even luisteren? Door Spidnev Herbert. Vertaling: Mariele Gerard Meijer. Rolverdeling: Hij, Kees Brussen. Directeur. Bert Ekstra. beheerder Rob Gerards, Pjotter Nina Bergsma, dokter Willy Ruijs, technische realisatie Tom Mortier, regie Harry Bronk.